11 uur, de wit met het NOS-journaal. Met nog drie dagen te gaan totdat in Amerika het schuldenplafond is bereikt... is nu ook een democratisch voorstel om de crisis op te lossen afgeschoten. Het voorstel kwam van de democratische leider in de Senaat, Reid... en het werd weggestemd in het Huis van Afgevaardigden... waar de republikeinen in de meerderheid zijn. Gisteren gebeurde het omgekeerde... toen een voorstel van de republikeinen het niet haalde in de Senaat... waar de meerderheid in handen is van de democraten. Nu beide voorstellen zijn afgewezen, zijn de onderhandelingen in feite terug bij af. De Democraten en de Republikeinen staan onder enorme druk om tot een compromis te komen. Anders kan de federale overheid vanaf dinsdag zijn rekeningen niet meer betalen. De vakantiedrukte op de Franse autowegen heeft vandaag niet tot records geleid. Zwarte Zaterdag is berucht omdat de Fransen dan massaal de weg opgaan... en vakantiegangers uit andere landen terugkeren.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 In dezelfde regio stortte in een andere kodemijn een liftconstructie in... waarbij acht mijnwerkers omkwamen. President Yanukovych heeft voor morgen een dag van nationale rouw afgekondigd. Op overheidsgebouwen hangt de vlag dan half stok. In Mexico is een beruchte huurmoordenaar opgepakt. Het is José Antonio Acosta Hernández... die vermoedelijk de leider is van de gewapende tak van het Juárez-drugskartel... Hij werd gisteren gearresteerd in de Noord-Mexicaanse stad Ciudad Juarez... niet ver van de grens met de Verenigde Staten. En wordt verantwoordelijk gehouden voor een bomaanslag met een auto... en tientallen moorden in de drugsoorlog die al jaren in Mexico woedt. Er stond een bedrag van ongerekend 900.000 euro op zijn hoofd. Of de politie hem te pakken kreeg na een tip of door eigen onderzoek is onduidelijk. De Johan Cruijffschaal is gewonnen door FC Twente. In de Amsterdam Arena won de ploeg van trainer Adriaanse met 2-1 van Ajax. De wedstrijd om de Cruijffschaal gaat traditioneel tussen de landskampioen en de bekerwinnaar. In de Arena kwam Twente in de eerste helft op voorsprong door een penalty van Janko. Vlak na rust moest Twente aanvaller Berghuis van het veld naar zijn tweede gele kaart. Ajax-verdediger Alderwereld maakte even later de gelijkmaker. Maar in de 68ste minuut was het Ruiz die Twente de winst bezorgde.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 En tot besluit het weer bewolkt heel plaatselijk wat motregen en minimaal rond 12 graden. Morgen opnieuw bewolkt, alleen in het westen in de middag zonnig en een middagtemperatuur van een graad of 18. Namorgen keert de zomer terug met veel zon en temperaturen oplopend tot 26 graden op dinsdag. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file op de A2 Amsterdam richting Sertogenbos tussen Breukelen en Knopend Rijn van 2 kilometer.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 Binnen zit Max van Wezel. Goedenavond. In God We Trust staat op het Amerikaanse dollarbiljet geschreven en terecht. Op dit moment kun je als Amerikaan beter vertrouwen in God hebben... dan in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Virina. Ik mis dus luister goed naar die woorden. Ik kan niet leven Geen vrolijke Kaseko-muziek de komende week in de Belmer. Geen wereldrecord Zumba-dans en geen optredens van Damaru, Michael X en de Fra Fra Sound. Het stadsdeel heeft namelijk besloten dat het jaarlijkse kwaku festival dit jaar niet doorgaat. De financiën waren niet op orde. Wij proberen het gemis goed te maken door vanavond de muziek van Kwaku te draaien. Aan de hand van kennis van de Surinaamse cultuur, politica en dochter van de eerste Surinaamse president Kathleen Ferrier, acteur Kenneth Hardighen en schrijver van Alleen maar Nette Mensen. Robert Vuijsje. En dit was het eerste voorproefje, zanger Damaru en Suriname. Wat kunt u verder verwachten van dit oog? Bombardementen op de zenders van de Libische staatstelevisie vannacht... en naar de rebellen overgelopen commandant... die om het leven kwam onder nogal mysterieuze omstandigheden... verwarrende berichten uit het land dat in opstand is tegen kolonel Gaddafi. Volkskrantverslaggever Remco Andersen zit aan het westelijk front... in de stad Misrata en doet u straks verslag. Amerikaanse dollars veel te riskant als de Senaat en het Huis van Afgevaardigden het oneens blijven. Europese obligaties, daar zit veel rommel tussen. Klompen goud dan, klinkt er beter, maar de voorraad in de wereld is niet oneindig. Een discussie vanavond over de vraag... zijn er nog veilige havens waar de beleggers heen kunnen vluchten? Er zijn nog steeds dezelfde stranden, palmbomen, kamedetochten en pittoreske marktjes vol tapijten en serviesgoed. Je hebt er bovendien nu democratie en vrijheid van meningsuiting... Waarom gaan er dan toch zo weinig Nederlanders op vakantie naar Tunesië? En in de Amsterdamse riolering is een stoffelijk overschot aangetroffen. Onze vraag, wat kun je daar nog meer vinden? Om vijf voor twaalf. Maar eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 30 juli. Ja, daar is het dan. Het republikeinse plan om het schuldenplafond te verhogen... en de Amerikaanse begroting op orde te krijgen. Vannacht werd het aangenomen door het Huis van Afgevaardigden... om meteen te worden verworpen door de Senaat. Dat tot grote woede van de republikeinse voorzitter van het huis, John Boehner. Hij zei, als jullie dit niks vinden, kom dan zelf maar met iets. This house has acted. En het is tijd voor de administratie en tijd voor onze collega's over de aisle nou, zo gezegd, zo gedaan. De democraten in de Senaat hebben een eigen plan opgesteld... met volgens hun verregaande handreikingen aan de Republikeinen. En als er nog iets in zit dat de Republikeinen niet bevalt... dan is de democratische voorzitter van de Senaat, Harry Reid... graag bereid naar hen te luisteren. Het is een verreste partij van Als ze denken dat het Let them tell us how they think it can be improved. They have until midnight tonight to do that. Weener heeft al laten weten niets in het democratische plan te zien... en hij is ook niet bereid erover te praten. Nee, hij legt de bal bij president Obama. Die moet zich ermee gaan bemoeien. Maar Obama begeeft zich niet in het wespennest. Hij wacht tot er een plan uit het congres komt dat hij kan ondertekenen. Congress must find common ground on a plan that can get support... from both parties in the House and in the Senate. De verwachting is dat de Senaat vannacht over het eigen plan stemt... om dat vervolgens weer afgewezen te zien worden in het huis. De deadline is dinsdag. En voor het geval u het was vergeten, we zijn nog steeds in oorlog met Libië. De NAVO heeft vannacht opnieuw bombardementen uitgevoerd op de hoofdstad Tripoli. precisiebombardementen wel te verstaan. Een paar uur ago, NATO NATO de precision-airstrike... Dat drie based Libyan state TV satellite transmission dishes in Tripoli. De bedoeling was om de Libische staatstelevisie uit te schakelen. Jammer genoeg voor NAVO was de staatszender snel weer in de lucht. En er was nog een tegenvaller. Een van de commandanten van de opstandelingen is vermoord, waarschijnlijk door zijn eigen mensen. Dat gaf de getrouwen van Gaddafi een mooie gelegenheid om de Britse premier Cameron ervan langs te geven. Hij heeft immers de opstandelingen als wettige gesprekspartner erkend. Hij schoot in de En de volgende dag, de commandant-in-chief van de armee door leden van dezelfde De regeringsraad houdt overigens vol dat de bevelhebber is omgebracht door leden van Al-Qaeda. Het had allemaal nog erger kunnen zijn in Noorwegen. Volgens een krant was Anders Breivik van plan het Koninklijke Paleis op te blazen. De politie wil het niet bevestigen, maar erkent dat Breivik meer doelen in gedachten had. Hij had in zijn plannen andere targets. Maar deze dag waren het alleen deze twee die succesvol waren. Vandaag kreeg de moordenaar te horen dat hij 77 doden op zijn geweten heeft. Volgens een advocaat deed de mededelingen hem weinig. Hij wil nog wel meewerken aan het onderzoek. Hij he is nog willing meer dan and om te coöpereren. En hij is helemaal wel om hemzelf te veranderen. Een psychiatrisch onderzoek zit hier overigens niet zitten, tenzij dat gebeurt door buitenlandse psychiaters. En in Nederland maken we ons druk over Zwarte Zaterdag op de Franse en Belgische wegen en over de paraffine op het strand. En in Friesland natuurlijk over het skutjezielen. Daar horen bepaalde woorden bij, zoals snits en liauwerd en natuurlijk hechte gemeenschap. Dit is onze, onze community, onze leefcommune als het ware met skutjezielen. Maar volgens de toeschouwers vallen er ook woorden die niet zijn bedoeld voor het grote publiek. En eigenlijk moest je ook nog microfoons erop hebben dat je kan horen want ze schelden, vloeken elkaar helemaal verrot. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Dit is het liedje Mimoi Sweetie Condre, gezongen door Manouska. Manoushka eh, Zegelaar-Breeveld. En Mimoi Svitikondere betekent mijn mooie, lieve, mijn zoete land. En eh, omdat we dit jaar eh, een zeer regenachtige zomer hebben... kunnen we wel wat tropische swing gebruiken. We moeten ook het Kwaku Festival dit jaar missen. Een eh, jaarlijks belangrijk moment van eh, Surinaamse spirit, vrolijkheid en kracht. En in dit liedje besingt Manoushka... Op prachtige manier wat heel veel mensen voelen die deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Maar zich ook verbonden weten met een ander land. Zoals in dit geval Suriname. Mijn Suriname, iswiti sranang. Als ik naar je kijk, besef ik dat ik je nooit verlaten kan. Deu masma manengre den biji swa falakan na tapsei falakan a foto sei abra liwa falakan este de Suriname, jouw hart is gespleten. Nu wil het wijs zijn en toch, en toch niet weten. Suriname, wat wil je? Wat zoek je in Vast. Aan het verleden heb je de toekomst goed in. E Noushka was dat en Mimoi Switi er een opname uit het programma Mooi Weer de Leeuw. Het was de keuze van CDA-kamerlid en dochter van de eerste Surinaamse president Kathleen Verjee. Straks nog meer Kwaku Festivalmuziek, maar nu is dit. De strijd om de macht in Libië gaat bijna zijn vijfde maand in. De door troepen van Gaddafi belegen de stad Misrata kreeg vandaag de heftigste aanval in weken te verduren. In Misrata is Volkskrant-verslaggever Remco Andersen. Goedenavond Remco. Goedenavond. Allereerst, hoe, hoe ben je Misrata eigenlijk binnengekomen Remco, want ja, het is een belegerde stad. Uh, dat klopt, want de stad is toegang door via zee en uh, dat uh, de haven wordt bewaakt in naboschepen. En ja, we komen voor goederen en voor mensen. En de gaat schepen vanaf uh, onder andere Malta. Ik was zelf in Benghazi hiervoor en uh, ik heb gewoon de boot gepakt. Dat duurde ongeveer 20 uur en uh, toen kwamen de Misrata aan. Er was onrust daar rond de stad. Hoe ver liggen de troepen van Gaddafi eigenlijk van Misrata af? Er zijn drie frontlijnen, of er drie toegangswegen naar de stad. En um, wat ik ervan begrepen heb, is dat we ongeveer 40, 45 kilometer van de stad zijn. En daar zijn het een soort loopgraaf gegraven, of eigenlijk zandheuvels... waar voortdurend een strijd geweest wordt. En waar uh, ja, de jonge mannen van de stad iedere dag vechten en sterven om de voeten van kadassie op afstand te houden. Je bent in het ziekenhuis geweest in Misrata vandaag. Zijn er bij die aanvallen op de linies rond die stad veel doden en gewonden gevallen? Ja, uh, wat je al zei, de aanvallen vandaag waren het vaakste in, uh, in weken uh, aan het westelijk front. Dus, dus deze stad in Tripoli, 200 kilometer verderop. En de hele dag kon je vanuit de stad in de vet uh, de rollende dreunen van uh, inslaande raketten horen. Het was vijf weer weg, maar er waren heel veel. weer naar gisteren. En ik heb het een paar uur geleden nog gecheckt. En op dat moment waren er negen rebellen omgekomen. En toen ik in het ziekenhuis was, werden er net vijf binnengebracht. En dat was geen prettig gezicht, ik je vertellen. Daar zijn heel vaak gevolgd vandaag. De situatie rond Misrata duurt nu al sinds maart van dit jaar. Hoe moet je dat voorstellen? Een stad die maandenlang belegerd wordt. Hoe is het leven daar? Als het lang nou duurt is er een bepaalde mate van organisatie weer uh, opgetreden. Er is een politiemacht in de ordehandhaaf. Wapens zijn gereguleerd. Niet, uh, niet meer eerder bel van zomaar met de touristiekoffraat uh, rondwandelen. En ehm, de stad is via zee gewoon bereikbaar. Dus uh, ik heb vandaag uit alle macht geprobeerd uit te winnen of het korten waren, maar die schijnen er niet echt te zijn. De winkels zijn gewone, gewoon de winkels zijn open. de meeste winkels zijn open. Maar als je door de hoofdstraat loopt, de Tripoli straat, maar een maand lang ontzettend zwaar gevocht is. Ja, dan wordt wel duidelijk wat hier gebeurd is. Geen gebouw meer wat overeind staat. Alles is, is afgeblaken, kapotgeschoten, ingestort. Uh, op de straat zelf liggen tientallen verwonnen voertuigen, uitgebrande tanks, vrachtwagens. En geslacht Dat is heel erg vaag gevochten. Maar in de stad zelf worden mensen wat opgewekter, heb ik het idee. Uh, Gaddafi-schroepen worden heel langzaam, maar wel goed gepensioneerd verder van de stad verdreven. En uh, mensen hebben behoorlijk vertrouwen in een goede afloop. Maar nou ja, persoonlijk, als je die een knallen van Richard op de achtergrond hoort, is dus, het uh, niet echt bemoedigend. Hoe is het nieuws in uh, Misrata ontvangen dat de NAVO vannacht uh, de, de staatstelevisie van uh, Gaddafi heeft uh, proberen te bombarderen en uit te schakelen? Is dat bekend daar? Ja, dat, dat is bekend. Ja, dat vind ik heel leuk. Want de staatstelevisie heeft een enorm grote hekel. Want als de televisie die al maanden verkondigt dat uh, de rebellen uh, terroristen en, en, en drugsverslaten zijn... En uh, de staat is een heel machtig wagen van Gaddafi. Dat weten we hier maar al te goed. Dus, uh, maar ik heb wel begrepen dat die revisie nog steeds uitzendt. Ik zal het niet hebben. Maar uh, dat die staat-televisie gecombineerd wordt, dat wordt hier uh, met veel goedkeuring ontvangen. En dat andere nieuws uit Benghazi: dat commandant Abdel Fattah Younes, die was overgelopen van Gaddafi naar de rebellen, door de rebellen zou zijn vermoord. Is dat bekend? Ja, ja, natuurlijk is dat bekend. En daar uh, praten veel mensen over. Dat is, uh, dat is groot nieuws. Het is net onduidelijk wat er gebeurd is. Er zijn allerlei theorieën theorie over. <coughs> Sorry. En een daarvan is um, uh, dat er standvrijheid is. Uh, uh, af de heeft een rivaal, uh, Hefler heet die, die allebei strijden om de macht. En die zijn van twee verschillende standen. Maar ik heb nou een aantal mensen gesproken die zeggen dat dat nog niet een heel waarschijnlijk scenario is. Dus er zijn allerlei samensdelenstheorieën uh, over. Maar uh, een van de meest waarschijnlijke lijkt nu dat Younes toch op de een of andere manier contact heeft onderhouden met Gaddafi. Voor wie hij decennia lang de rechterhand was. En um, dat dat mogelijk tot zijn uh, ondergang heeft geleid. Maar het zijn allemaal theorieën. Het is wel heel onduidelijk wat er gebeurd is. Maar het is wel op, uh, het gesprek van de dag hier. En wat doen de rebellen om dit soort incidenten, verder lelijke incidenten, verder te voorkomen? Want ze stonden net op het punt om door het hele buitenland erkend te worden. En dit doet hun reputatie geen goed natuurlijk. Volgens mij hebben de rebellen het redelijk voor elkaar. Die, die, die, uh, die Nationale Overgangsraad, ook als in Benghazi kijkt, doen daar uh, behoorlijk hun best om, om de voel te te houden. En... Uh, of er is een interne strijd geweest, of die man, uh, uh, Jures, die heeft uh, voor de vijand gewerkt. Zoals we dat hebben afgehandeld is het misschien heel erg netjes. Ik weet niet of dat de geloofwaardigheid doet. Maar over het algemeen doet die, die Nationale Overgangsraad het best om de boel goed ruim te houden. En dat doen ze volgens mij heel redelijk. Ook de manier waarop ze gevangenen behandelen. Ik heb verschillende NGO-werkers gesproken. Maar dat schijnt allemaal toch wel behoorlijk. Netjes te gaan nu. Zijn ja, de mensenrechten toch wel te respecteren? Misschien dat dit een. Uh, ik, ik weet ook niet wat erachter zit. Misschien dat dit een. Uh, een uitvlieging is geweest. Je hebt niet de indruk dat de rebellenbeweging uit elkaar valt. in elkaar bestrijdende milities? Nee, absoluut niet. En dat is ook. Uh, of dat, ik zeg niet dat het niet gaat gebeuren. maar dat lijkt me onwaarschijnlijk. En dat is ook nog veel te vroeg om te zeggen. Dat het is twee dagen geleden gebeurd. Maar uh, vandaag sprak ik iemand die zei. van. Uh, de afgelopen twee dagen heeft er niet gevolgd in Benghazi. En dat. Uh, nou ja, dat bestelt in ieder geval uh, meer goed dan slecht. En tot slot, Remco, uh, morgenavond begint de ramadan. Wat moet je daarbij uh, voorstellen, een belegerde stad? Hoe, hoe moet die zich aan de vaste maand gaan houden? Uh, nou ja, die zullen gewoon vasten. <laughs> de mensen maken zich wel een beetje zorgen over, uh, over het eten tijdens de ramadan. Er wordt uh, heel veel en nou, uitvinding gegeten. En uh, ik heb nou verschillende mensen gesproken die zich een beetje zorgen maken of, of er wel genoeg is in de stad. En wat betreft de frontlinie, eh, ik denk dat het vechten gewoon door zal gaan. Blijkt het lijkt er niet op dat het voorlopig stopt. Eh, misschien dat het wat minder intensief is, omdat het op een lege maat wat moeilijk oorlog voer is, denk ik. Daarbij is die 45 graden. Als je de hele dag een water kan drinken, dan hou je die gewoon vol. Maar voor heel veel mensen zal het wel een hele moeilijke maand zijn, denk ik. Want er zijn in deze stad nu meer dan 900 mensen omgekomen, 915 als u wel hebt. Het is een vrij kleine stad die qua grootte grote de Utrecht en Ademsport in ligt. Dus voor heel veel, heel veel families zal uh, er al een tegen het uh, de, de equivalent om te kerstdagen uh, toch wel uh, een hele moeilijke maand worden, denk ik. Maar men blijft optimistisch bij de Rebellen in Misrata. Ik dank je wel, Remco Andersen. Graag gedaan. Suriname, ik kan jou niet loslaten. Suriname, Suriname, oh, ik kan jou niet loslaten. Suriname, jij bent mijn liefde, jij bent mijn kracht. Jij bent mijn aarde, mama rana. Jij bent mijn liefde, jij bent mijn kracht. Jij bent mijn aarde, mama rana. Ik kan je niet loslaten, gezongen door Marianne Cornet op Suripop toen ik er eh, een aantal jaren geleden was. Toen gonste dit nummer nog weken na in Amsterdam in mijn hoofd, waar het hart vol van is. Daar stroomt de mond van over. En altijd komt het weer naar boven. Suriname, wat hier ook gebeurt. Wat ik ook meemaak. Ik kan je niet loslaten. Wie er ook aan het bewind is. Wie het daar ook voor het zeggen heeft. Het blijft een feit dat mijn navelstreng daar begraven ligt. Dus altijd tikt het in mijn hoofd. Suriname. Ik kan je niet loslaten. Suriname. Suriname. Ik. Nou ja, het is ook leuk bij mijn vader Nederland, maar mijn moeder Suriname, ze blijft altijd roepen. Ik kan je niet loslaten, want zij mij ook niet, hoor. Zij mij ook niet. En u hoorde acteur Kenneth Herdigijn. Hij speelde onder meer in goede tijden, slechte tijden en speelde ook de rol van Nelson Mandela in de musical Amantla. Straks nog een keer aandacht voor het niet doorgegane Kwaku Festival in Amsterdam. Zelfs als de democraten en republikeinen de komende dagen eens worden over een verhoging van het schuldenplafond, dan nog heeft de Amerikaanse dollar waarschijnlijk definitief afgedaan als financiële vluchtheuvel voor zo'n beetje de hele wereld. De jacht op nieuwe safe havens voor de beleggers is geopend... en wij van het oog willen u helpen om uw spaarcentjes zo'n veilige haven binnen te loodsen. We doen dat samen met Roel Jansen, financieel-economisch journalist bij NRC Handelsblad... en op dit moment op vakantie in Bretagne, is het, meen ik, Roel? Ja, dat klopt, Max, ja. Op je bootje? Goedenavond, Roel. ik zit hier uitstekend. Dat geloof ik graag. En hier in de studio Kees Smit, vermogensbeheerder bij de Todays Group in Amsterdam... op internet bekend onder zijn pseudoniem Frank van Dongen. En zeker in die hoedanigheid mag je u wel een begrip in beleggersland noemen, hè, meneer Smit? ja, ja. Die in, zei, in alle bescheidenheid. Ja, precies, ja. Zet, uh, de dollar in problemen, de euro, daar hoeven we het niet eens meer over te hebben sinds vorige week. Uh, in een van de eerdere afleveringen van het Oog hebben we de voor- en nadelen van het omzetten van geld in goud besproken. Maar ja, dat uh, had ook zijn nadelen, want daar is gewoon niet genoeg van in de wereld. Uh, Roel Jansen, waar moet ik wel in beleggen? Nou ja, je, kunt, je zou eigenlijk vooral moeten beleggen in dingen die je zelf leuk vindt en interessant en waar je iets aan hebt en waar je blij mee bent. Uh, maar als je dan nou echt puur naar financiële dingen kijkt en je denkt van waar moet ik mijn geld in beleggen en ik wil het niet meer in euro's of in dollar's doen. Ja, dan moet je zoeken naar valuta van landen die een uh, conservatief economisch beleid voeren. En misschien ook nog wel daarbij uh, over waardevolle grondstoffen beschikken. Die dus een soort dekking hebben voor hun eigen munt. En welk land heeft en een solide mond, munt en genoeg grondstof in de grond? Nou, solide monetair, monetair en economisch beleid kun je aan Zwitserland denken of aan Singapore of zo. En uh, als je dan ook nog denkt aan uh, waardevolle grondstoffen of uh, duurzame uh, energiebronnen of zo. ...waar landen over beschikken naar Noorwegen. De Noorse kroon is uh, absoluut interessant ook. Noorwegen en, uh, lijkt niet helemaal stabiel op dit moment, mm. Nou ja, ze hebben daar wat problemen natuurlijk met die verschrikkelijke moordaanslag van week, Maar dat neemt niet weg dat Noorwegen echt eigenlijk een OPEC-land is... ...wat niet uh, tot uh, in de Arabische regio ligt. En verder Australië met enorm veel uh, natuurlijke rijkdommen, mineralen en zo. Ja, die, en die hebben een les van een aantal jaren geleden geleerd dat je uh, verstandig economisch beleid moet voeren. Dat, er zijn natuurlijk meer landen met grondstoffen... maar die maken er vaak een puin door van... Maar daar heb je niet zoveel aan. Ken Smid, zou je dat ook doen? Noorwegen of Australië? Mm. Nou ja, kijk, Noorwegen is natuurlijk op zich... inderdaad een mooi alternatief in deze even. Maar uh, ja, ik ben ook een beetje contrair. Ik bedoel, ik geloof niet... Uh, ik ben juist nu, nu toch ook wel weer gewoon voor aandelen. We hebben natuurlijk een enorme daling achter de rug alweer op de beursen. En uh, wat dat betreft durf ik ook wel weer aandelen op te pakken... ondanks dat ik toch al bij iedereen wel bekend als, als een bear. dus uh, ja op deze niveaus. Hoe komt u wel die reputatie? Uh, nou, ik ben uh, eigenlijk in Collins ben ik begonnen uh, net voor 2000 en ik ben rond uh, voor 2000 ben ik heel erg negatief geworden op de internetsector en uh, daarna ben ik nog een paar keer uh, heel negatief geweest ook op, op uh, gewoon op Europese aandelen en ook in 2008 was ik extreem. En jouw negatief. was je start in elkaar nadat u over gepubliceerd had op internet. Nee helaas was ik ben ik niet zo. Uh, ik ben geen uh, werd het Sorus of andere figuur die, uh, die zelf invloed heeft... Uh... Ik bedoel, als, als dat, dat top wordt, dan ga ik me stoppen. Uh, maar ik probeer wel mensen te waarschuwen voor... en uh, mensen logisch laten nadenken. Dus uh, wat dat betreft uh, zijn inderdaad interessante dingen. Ik denk dat, dat vooral waar we naar moeten, moeten kijken... waar je moet beleggen, zijn liquide dingen. Bedoel, uh, ja, je kan natuurlijk ergens in beleggen wat je leuk vindt. Uh, oude auto's, uh, kunst of andere zaken. Het is liquide wat je ook zo weer van de hand kan doen? Ja, wat je zo weer van de hand kan doen. inderdaad. Dus je, dus waarin... geen klompen goud bijvoorbeeld? Nee, precies, want daar kom je weer niet meer vanaf. En dat kan ook nog ingevorderd worden door de overheid... Uh, dus, dat betreft, uh, zijn dat dingen die waar ik zelf niet in zou zitten. Leuke oude auto's. Ja, dat is dus zeker iets. Uh, wat wat uh, daar, daar kan je en plezier van hebben. Schilderijen. En dat kan ook, uh, ja, ook dat. Uh, je krijgt er wel natuurlijk uh, zaken die je moet verzekeren. Uh, en dat blijft ook wel de vraag of het natuurlijk over een paar jaar nog steeds, uh, of over tien jaar nog steeds interessant is. Wil als je nu bepaalde kunstkoop kan het zijn dat je over tien jaar eh, totaal verkeerde iets hebt. Uh, dat het niet in de mode zit. Uh, maar, uh, en dat kan met auto's ook zo zijn. Uh, maar uh, ja, ja daar, daar komt dan ook toch een beetje liefhebberij bij kijken, denk ik. En dat, dat is denk ik ook misschien wel weer interessant om daar nu te zitten. Uh, maar ondanks, uh, zeg ik bepaalde aandelen zijn gewoon interessant. Uh, ook. Dus wat aandelen betreft, die nu te laag staan en, ja, en omhoog kunnen gaan. Um, op internet, bijvoorbeeld op de site van de Financial Times, doen op dit moment de meest exotische ideeën en tips eronder. Roel uh, Jansen, wat bijvoorbeeld te denken van het idee om te investeren in water... bij de Financial Times, ook al het blauwe goud genoemd. en het is bekend, hè? er is een tekort aan, er zal een tekort zijn... of er is in sommige regio's een lange tekort aan drinkwater. Dus je kunt je voorstellen, je je dat een rivierbron of zo. Dat zou natuurlijk heel interessant zijn als dat kan. Maar het is niet bepaald liquide, hoewel het wel water is, ja. maar verhandelbaar is het water. Ja, zou, zou u het doen, meneer Smit, een zoetwater zoet meer uh, kopen? Um, nou, kijk, dat, natuurlijk het leuke is, het kan zo heel snel niet meer uh, schaars worden. Er zijn bepaalde uitvindingen uh, waarvan uh, op internet ook al de ronde gaat... waarmee je heel snel zo, uh, zoutwater om kan zetten naar zoetwater. Uh, dat gebeurt dan uh, door uh, splitsing met, uh, met bepaalde energie erin in, uh, te doen. Bepaalde filters die er zijn. Ja, het kost veel, energie, kost veel energie. Is dat een bezwaar, Janssen? Ja, nou ja, dat, die energie moet je natuurlijk ook weer ergens vandaan halen. Dus bij uh, al die dingen geldt van, uh, op zichzelf is het mogelijk. Dan kun je heel interessante dingen doen met water, maar je moet er weer zoveel energie in stoppen... die dan weer ergens, of uit olie of uit uh, maar ja, aardgas of uh, windenergie okay. of zo, gewonnen moet worden. Nee, vind het toch ja. te gecompliceerd. Andere tip op de ja. site van de Financial ja. Times, whiskyflessen. Ja, dat <laughs> lijkt me echt geweldig. Maar je zou ze ja. toch vooral veel opdrinken. Dat geldt eigenlijk voor wijn toch ook, denk ik. Je kunt natuurlijk uiteraard er zijn mensen die denken, ja, die wijn die gaat laat... Dat is een hele uh, stabiele belegging, want die wijn die blijft altijd goed en uh, waardevast. Maar ik zou hem lekker opdrinken. Kijs um, een boerderij, liefst, liefst ergens in een land als... Nou, Australië mag ook, maar Canada... Nou ja, kan naar Brazilië. Brazilië heeft natuurlijk ook heel veel water. Uh, het leuke van, van dat soort dingen is natuurlijk dat je zelfs de grootste kiezers kan overleven. Want je gaat je eigen groente verbouwen. Uh, je moet een beetje op internet kijken van hoe dat allemaal moet dan. Uh, of een boertje inhuren die, dat dan, die je helpt. Maar uh, ja, ik bedoel, dat zijn natuurlijk hele negatieve gedachten die je naar het rondgaan. Uh, ik denk niet dat dat uh, iets is wat voor, voor de gemiddelde man of vrouw uh, yeah, voor de deur staat. Ik bedoel, dat vind ik echt heel negatief. En... Uh, uh, dat is echt, dan moet je echt denken denken... een totale collapse van, van, van, het, van, het, van, het, uh, van het geld. Dus dat, uh, dat helemaal niets meer echt waarde heeft. Ja, en dan ga je ja, denken... Dan, dan, dan pas komen de boerderijtjes... Uh, afgelegen uh, boerderijtjes aan precies, de orde. Roel uh, ja. Jansen? Maar, maar ja, kijk, grond uh, is natuurlijk traditioneel... altijd een typische bescherming geweest tegen inflatie. Hè? Landen met hoge inflatie, daar blijft de grond toch... redelijk waarde vast. Dus veel mensen... Ook de lokale bevolking belegde hout graag vast aan grond. Want dat, dat weet je, dat heeft over generaties hout tot zijn waarde. En met de vraag naar voedsel en voedselgewassen is grond natuurlijk ontzettend interessant. En dan kun je inderdaad verzinnen dat je misschien stukken grond in Brazilië of Australië of in Argentinië gaat, gaat beleggen. Maar... Er zitten natuurlijk weer zoveel risico's in juridische ha haken en ogen aan... dat je dat niet zomaar één keer als kleine belegger hebt gedaan. Nee, nou, voor de rest maar leuk, ben ik... is, het wel net, leuk is het wel om een boerderij wel eh, nee, uh, in precies. een heel veel land. Je hebt je vakantie er ook bij, dus heb, dat voelt ook aan jou, jouw uh, definitie van leuk inderdaad. Uh, voor de rest ben ik zelf wel meer toch weer bang voor uh, deflatie dan voor inflatie. Uh, dus wat dat betreft uh, uh, ja, zou ik het da daar in ieder geval niet vanuit inflatie uh, nemen. Roel, je hebt het boek uh, Grof Geld gepubliceerd. Dat gaat onder andere in op de Tulpenboek tulpenbollengekte van 1637. Wat was ook alweer de les die je uiteindelijk uit die uh, tulpenbollengekte trekt? Ja, de tulpenbollengekte geldt eigenlijk als de eerste speculatieve verdwazing. Hè? Dat een groot aantal mensen plotseling denkt dat één bepaald product of een bepaald, uh, bepaalde grondstof, in dit geval tulpenbollen, alleen nog maar in waarde kunnen stijgen. En in een half jaar tijd ging die waarde van een simpel, simpele eenvoudige Hollandse tulpenbol die ging alles maar over de kop en die ging hoger en hoger en hoger. Totdat op een kwaaie dag iemand zegt van, ja eigenlijk de keizer heeft geen kleren aan. En die tulpenbollen net zo uit weer in prijs in elkaar zakten. De prijs en de tulpenbollen helemaal niks meer waard waren. En de kopers, verkopers en de bezitters van die tulpenbollen allemaal enorm gedupeerd waren en op hun neus keken. Maar het is een prachtig verhaal omdat, ja wat is nou helemaal een tulpenbol? En toen was een tulpenbol zoveel waard als een huis aan de Amsterdamse gracht. Kris Pitt, wat is de tulpenbol van onze eeuw? Um, ja, op dit moment worden, worden bepaalde internetaandelen, worden, worden toppenbollen genoemd, social media-aandelen. Uh, maar het, het leuke is wel van, als mensen dit soort dingen zouden noemen, dan is het vaak uh, juist uh, nog geen toppenbollemani. Uh, want bijvoorbeeld, ik, 2000 is daar een mooi voorbeeld van. Toen ik in 2003 van dat bepaalde internetaandelen gewoon veel te hoog stonden. Uh, het, een een aandeel van meneer De Hond bijvoorbeeld. En uh, World Online. Ja, uh, Brink maar ik Precies, zeggen. En dat soort aandelen, als je dat dan zei, dan werd je bijna van gek verklaard. Uh, en werd je voor een negatief er uit eruit Precies. En dat, uh, het leuke is dat het, uh, en als je toen zei van je moet in goud stappen, zei ze, ja goud is zoiets negatiefs of is eigenlijk geen, geen uh, reële waarde. En sindsdien is goud natuurlijk uh, enorm hard omhoog gegaan. Ik bedoel, uh, onze Nederlandse bank heeft uh, goud op de bodem staan verkopen. En dat vond iedereen toch prima. En, uh, en nu ma een maand niemand dan meer over eigenlijk. Terwijl, uh, als we dat nu hadden verkocht, hadden we uh, menig land ja. kunnen helpen. Dus wat, wat dat betreft denk ik, qua timing, uh, uh, moet je niet te veel ingaan op, de, op, de, op wat de media ervan denken. Dus op het moment dat wij met nu met, het feit dat wij het hier nu over hebben geeft al eigenlijk aan dat het uh, misschien uh, juist een mooi moment is om te koop. Nou, we gaan weer even conservatief doen. Ik las vandaag dat de Nederlandse staatslening... althans de tienjarige staatslening... omhoog aan het gaan is. Net als de langdurige Duitse staatsleningen. Uh, worden dat gewoon weer goede beleggingen, Kees Smit? Nee, ik denk dat het juist uh, helemaal geen goede beleggingen zijn. Ik bedoel, je krijgt uh, daar uh, bijvoorbeeld in Duitsland 2,6 uh, Je hebt een inflatie van 2 procent. Uh, je, hebt nog wat, uh, je betaalt 1,2 belasting. Dus dat, dat kost gewoon geld op dit moment. Uh, en dat weet je dan ook bijvoorbeeld zeker. Want dat wordt niet meer dan dat. En als als de rente iets oploopt, dan uh, krijg je uh, ook nog een keer... dat je een negatief rendement gaat maken, omdat de koers gaat dalen. Dus het is, het is iets wat, uh, wat, uh, wat ik zou zeggen totaal niet moet doen. En uh, ja, er zijn veel betere beleggingen te bedenken dan dat. Niet doen, Roel Jansen, staatsleningen? Nou, nou, er zit iets anders. Als de, als de rente op de staatslening in Nederland en Duitsland weer wat aan het stijgen is, wil het zeggen dat die in de zwakke landen weer wat aan het dalen is. Dat betekent dus eigenlijk dat het eurogebied eindelijk weer een beetje tot rust begint te komen. Want uh, Nederland en Duitsland hebben enorm geprofiteerd van de problemen van Griekenland, uh, Portugal en Spanje en zo. En uh, daardoor ging die rente bij ons maar verder omlaag. En als die dus nu weer wat stijgt, betekent het eigenlijk dat de, Europa, de euro weer wat in uh, ...gezonder, stabiele vaarwater terecht komt. Nou, we hebben een heleboel mogelijkheden de revue laten passeren... ...van oude auto's tot uh, boerderijen, inclusief boer in, uh, in Brazilië. Maar wat is nou de ultieme tip, Chris Smit? Um, nou, ik ben zelf, blijf zelf toch een fan van hedge funds. Uh, uh, dan zit je marktneutraal. Uh, dus dan heb je geen last van stijging of dalingen. En uh, dat, dat zijn fondsen. Daar moet je wel goed over nadenken. Uh, maar die, die kunnen in principe in elke, elke kunnen die uh, geld verdienen. Uh, Soros is in ieder net gestopt. Dus uh, dat is natuurlijk een hele goede. Uh, maar uh, maar uh, ja, zo zijn er uh, misschien nog andere pareltjes te vinden. Dus uh, ik, dat vind ik zelf iets heel... Uh, en nogmaals, ik vind aandelen op deze niveaus zijn er gewoon uh, goede aandelen te bedenken... Uh, Randstad uh, komt uh, met goede cijfers. Olie met goede cijfers. Wat dat betreft verdienen die, verdien dit op bedrijven heel veel geld nog steeds. En uh, ja, uh, ik, vind ook, uh, ik ben net teruggereden vandaag uit België. En uh, had ik niet gekund zonder met TomTom. Tom, had ik niet uh, de files kunnen vermijden. Dat is en zo, zo, uh, uh, zo zijn er dus heel veel leuke dingen te bedenken. Roel Jansen of, of, of, of toch maar Noorse Kronen? Nou ja, ik zat het. Er... Te denken, als je nou echt een gokje wil nemen en in, in een andere valuta wil dan in de euro of de dollar... zou je ook aan de IJslandse kroon kunnen denken. IJsland heeft natuurlijk een verschrikkelijke ramp achter de rug. We hebben ze hun les wel geleerd en uh, daar gaat het geleidelijk weer de goede kant op. Dus uh, een beetje gokken, dan zou ik de IJslandse kroon nemen. Ik dank jullie beiden voor jullie waardevolle adviezen. beleggingsguru Kees Smit en een ja. Handelsblad, expert. Roel Jansen, ik ben er helemaal uit. Het worden de Mongolse meenbouw aandelen heren. Uh, ik wil nu graag het woord geven aan succesauteur en groot kenner van de culturele verhouding in de Belmameer, Robert Fuisje. Ik denk dat het ongeveer 15 jaar geleden was dat ik uh, voor het eerst uh, op uh, Paku kwam. En wat voor mij altijd uh, een van de, de hoogtepunten is, dat er eerst niet voor gekozen om een, zeg maar, een, een, een gezamenlijke muziekuitzending te, te verzorgen. Maar bij ieder tankje dat er was... hadden ze hun eigen muziek op, op zeer luid volume. Dus je, je loopt... Zeg maar, wanneer je een paar meter verder loopt... kom je ook automatisch in een nieuwe muziek terecht. En een paar meter verder ben je weer een, in een nieuwe muziek. Ook op, op weer heel uh, luid volume. Het liedje wat zo uh, recht gebruikt wat gaat worden... is uh, nou ja, een, een typisch liedje... wat je daar uh, uit een van die uh, speakerboxen zou kunnen horen. En het is van een groep die het La Rouge... En het liedje heet Als Je Weet Wat Je Doet. Als je weet wat je doet. Als je weet wat je doet met mij. lippen, lekkere lijn. Als je weet wat je doet met mij. Met je billen, zoon of zo'n pijn. Met je mooie ogen. Die maakt me tegen, ik sta hier nu te als je weet wat je doet met mij. Je maakt me gek, je maakt me lauw. Als je weet wat je doet met mij. Je mooie kopers, zachte lippen zo I'm your baby when I'm up. Yeah, you put Sexy open soft the liver leg a lane. I know I know what you do smith man. Let your Wat ik, wil. ik ben helemaal stil. Van vol dan de dans lauw, Draaien ze in die bok op blauw. Bakken en de die wordt lauw. De buurman die zegt: Gap en hou. Nederland gaat in de mix. Het wordt nu boeren, kom met kip. Zet la roesjes, laat de douche. Doe je pillen, was je poes. Voel het goed of doe het chemisch. Surinamers, hygiënisch. Was je handen, poes je tanden. Nou dan ga je lekker damen. Hoofd, niet knieën, teen. Kijk, We are getting word of a powerful earthquake that has hit Japan. Scale anyway, was hearing the creaking and the cracking. Côte d'Ivoire the People take to the streets. <laughs> Another explosion has been heard at the Fukushima Daiichi nuclear power plant. It is on the Grieken zelf, om te to show that they are ready to take all the measures to uit out of the komen. Ja, vanavond een nieuwe aflevering van onze vakantieserie... over toerisme in crisisgebieden. En dat uh, gaat nou een keer niet over Suriname, maar over Tunesië. Liggen de toeristen inmiddels weer ammaste bakken... op de stranden van Sousse, Monastier en Hamamed... of zijn ze weggebleven na de jasmijnrevolutie van begin dit jaar? Daarover ga ik praten met de Tunesische... maar in Nederland woonachtige bedrijfseconoom Dries Ussi. Goedenavond, meneer Ussi. Goedenavond. Um, ja, de Nederlanders klaagden steen en been toen ze de Krokusvakantie niet naar Egypte en Tunesië konden. Was Tunesië tot op dat moment een populair vakantieland onder Nederlanders? Nou ja, volgens mij uh, het is het uh, um, onder Nederlanders niet zo populair. Omdat ja, eigenlijk tot uh, een jaar geleden was maximaal 70.000 uh, Nederlandse toeristen... gaat naar Tunesië. Dus uh, op zich de Nederlanders uh, zien Tunesië niet als een populair... Uh, Vakantiebestemming. Dus, uh, uit welke en, landen kwamen de meeste toeristen naar uh, Tunesië? Uh, eigenlijk uh, uh, gaan naar Tunesië ongeveer jaarlijks gemiddeld uh, 5 miljoen uh, toeristen of iets meer. 4 miljoen uh, is uh, afkomstig uit uh, uh, Europa en voornamelijk uh, Frankrijk, Duitsland, Italië. Um, maar Nederland, is het uh, hun aandelen aan het uh, toerisme... is uh, behoorlijk klein, eigenlijk. Is, uh, nou, kom, de... Hoe komt dat, die geringe animo? Uh, de Nederlanders gaan wel naar Turkije, wel naar Griekenland. Tunesië, heeft alles. Zon, strand, kamelen. Zon, strand, cultuur, uh, uh, natuur, alles eigenlijk. Maar uh, volgens mij het komt het door uh, beide partijen. Eigenlijk de uh, toeristen-operators op in Nederland zijn... Uh, eh, voor een of andere reden laten uh, Tunesië gewoon liggen als uh, toeristenbestemming. Uh, ze maken weinig uh, reclame voor en weinig acties voor. En uh, ook de, ik vind zelf ook dat uh, de Tunesische toerisme, of de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn, uh, ze nemen weinig actie om uh, die bekendheid te maken hier. Uh, in het algemeen eigenlijk is Tunesië behoorlijk onbekend eh, bij de Nederlanders. Ik woon nu hier eh, 18 jaar yeah. en ik zie vooral bij eh, bij de eh, bedrijfsleven is behoorlijk onbekend. Ze weten bijna niks over Tunesië. Dus eh, als je een eh, minder dan over Egypte of over Marokko minder of... dan over Egypte, Marokko, Turkije. Eh, misschien de belangstelling van over Marokko of Turkije komt door. De grote uh, migranten uh, in, in Nederland. Dus de, de grootste twee migrantengroepen zijn Turken en Marokkanen. Uh, maar Tunesiërs zijn iets minder, minder dan 10.000 uh, uh, 10 uh, uh, migranten in, in, in, in Nederland. Nederland. Dus, uh, en wat doet de, de zeg maar, Tunesische recreatie- en toeristenindustrie verkeerd? Ja, volgens mij. Wat zouden ze beter kunnen doen? Eh, ze zeggen eigenlijk de afgelopen regering. Eh, dat, eh, dat Nederlandse, eh, of dat toerisme een in, in strategische sector is. Het, sinds de jaren zeventig tot nu toe. Maar volgens mij ze hebben ze het een beetje verkeerd opgepakt. Omdat het eh, behoorlijk monotoon. Eh, qua product. Dus, strandhotels. Ze, ze, ja, precies. Ze bieden alleen maar strandhotels En ze laten liggen eigenlijk. de sterkste kanten van. Eh, van, de, van Tunesië. Want wat dus zijn de, de sterke historie... van Tunesië? Ja, kijk, Cultuurs, Tunesië is het uh, op zich een, een, een, een, ja, een rijk met, met, met de historie. En met de... Er zijn in Tunesië meer dan 250 uh, uh, complexen. Uh, dus uh, uh, historische complexen. Uh, Tunesië heeft de grootste... Uh, Romeins Mozaïek, ter wereld, grootste collectie aan mozaïek, uh, Romeins Mozaïek. Ze hebben uh, een na de grootste uh, Romeinse uh, uh, theater-envie in, in Tunesië. Het is ook een hele go go goede stad uh, te vergelijken met de uh, theater in Rome. En daar wordt eigenlijk beeld. geen reclame voor er gemaakt? Er wordt weinig en geen reclame. Tunesië is het ook uh, een behoorlijk com compact land, kun je eens zeggen. Het is... Uh, het noorden van Tunesië kun je vergelijken met het zuid van Italië qua klimaat en, uh, uh, en temperaturen. En het zuiden is, uh, is echt een grote woestijn. Uh, en dan praat je over ongeveer 600 kilometer. Dus vanaf echt, uh, het echte noorden tot het zuiden. Tunesië heeft meer dan 1200, uh, uh, 1200 kilometer uh, aan kusten. Maar die als je kijkt naar, naar de de toeristengebieden... toeristengebieden is niet meer dan ongeveer 300 kilometer. Dus van die 1200 kilometer. Wordt 900 kilometer niet benut, zeg maar. Niet, helemaal niet benut. Of verkeerd benut. Mm -hmm. Dus uh, ik denk dat de keuzes in de jaren 70 en 80 waren behoorlijk verkeerd. Ja, en dat is eigenlijk de reden van, van de revolutie al. De reden van de revolutie dat uh, vooral de. Uh, het, het, het rijkdom wordt verkeerd verdeeld of onrechtmatig verdeeld. Dus uh, de mensen van de, de, de arme gebieden hebben gewoon weerstand getoond... tegen de gevestigde orde. Tegen de kust. Ja. Wat heeft die revolutie voor het toerisme betekend? Zijn er meer toeristen gekomen of juist minder? Uh, de toerisme heeft eigenlijk... De uh, toerisme, uh, toerisme sector heeft een behoorlijk uh, moeilijke tijd achter de rug gehad. Uh, de sector heeft meer dan 49% uh, daling aan boeking gehad... in het eerste uh, halfjaar dit jaar. Dus uh, in, tot uh, juli 2011 hadden ze uh, 49% minder boeking gehad. Dat heeft uh, geresulteerd dat uh, meer dan, iets meer dan 3000 uh, directe medewerkers... zijn ver, uh, ontslagen dit jaar vanuit de branche. Iets meer dan uh, 50 hotels zijn dicht gegaan. Dus het, het was een hele moeilijke jaar. Is voor het is eigenlijk. Je zou zeggen, het land heeft eindelijk democratie... vrijheid van meningsuiting, corruptie ja. wordt aangepakt. Interessant om te bekijken. Ja, maar dat vind ik ook raar van de houding van de... Uh, dan ben ik misschien wel wat... Uh, heb ik een politieke mening misschien nu, maar... Uh. Dat komt dat door, ik. doordat ik ook een uh, politiek vluchteling geweest uh, ja. jarenlang hier. Ja. Maar ik vind dat de houding van de Europese uh, regering... was een beetje rare houding. Ik vind dat het was behoorlijk afwachtend, behoorlijk terughoudend. Uh, ze waren een, een, een beetje, hoe heet het, de kat uit het boom te kijken. Van ja, uh, wat moeten we doen? Uh, wie, welke kant moeten we kiezen? Enzovoort. Ja, ik denk uh, het was makkelijk. Je moet gewoon het kant van de... Van het volk uh, kiezen en, uh, en in, in, in tegendeel ik zie dat het ministerie van Binnenlandse Zaken uh, in januari geeft een uh, reisadvies van vijf uh, op zes. Dat is het eigenlijk behoorlijk negatief. Dus eigenlijk, is eigenlijk glad... gaan liever niet? Niet. En, eigenlijk en hoe lang gaan heeft dat gegolden, door? dat negatieve reisadvies? Eigenlijk heel lang. Tot, uh, tot 29 juli was vier op zes. Het is behoorlijk veel. Betekent van, ga daar niet naartoe. Vanaf 29 juli, dus is, dan praten we over uh, gisteren, is gedaald naar die. En werkelijk, ik... dat heeft zo lang bestaan dat negatief ja, reisadvies? Ja, dus het is nu een beetje neutraal. Maar ja, dat, dan, dat zegt al behoorlijk veel. Dus u te, ik vind. U verwijt dat... Nederland koudwatervrees eigenlijk. Ik, ik verwijt de Nederlandse regering. Koudra, nou, er Nederlandse regering. <laughs> maar ja, ik, ik vind het... Uh, in in eigenlijk ha ze hadden de, de revolutie moeten steunen in die tijd. En, en ik zie die houding, het was behoorlijk terughoudend en, uh, en negatief. Denkt u dat op de hele lange termijn, tenslotte, het, toch de naam van Tunesië als toeristenland ook. Ja, Tunesië heeft wel een soort wereldbekendheid gekregen. We weten nu allemaal dat president ja. Ben Ali, ben Ali heette. En boef, dat de Jasmijn de en een boef was. En dat de Jasmijn de nationale bloem is. En dat wist ik allemaal nog niet. Op, ja. den, op den duur is het misschien goed voor de reputatie van Tunesië. Ja, ja. ik denk eigenlijk een hele. De re Tunesische revolutie was voor Tunesië een, een grote marketingcampagne. Het was de beste en de grootste marketingcampagne die ooit Tunesië had ervan kunnen dromen. Uh, de, de, Tunesis, de, de naambekendheid, als we praten in de economische uh, termen, de naambekendheid van Tunesië is behoorlijk hoog nu. En dat betekent dat, uh, uh, ja, uh, ik verwacht zelf en heel veel uh, economen verwachten ook dat uh, volgende jaar wordt een goede jaar wordt. Maar dan moeten we geen. Uh, geen grote uh, slechte gebeurtenissen gebeuren. Ook in de buurlanden. omdat ja, Het is niet afhankelijk alleen van Tunesië. Maar ook uh, de situatie in Libië. In Algerije bijvoorbeeld. Schrikt een beetje af. Ja. Nou, uh, hopelijk zal een Nederlandse toerist Tunesië ooit, ooit ontdekken. Ik hoop, ik hoop dat niet alleen Tunesiës of uh, Nederlands toerisme... maar ook het Nederlands bedrijfsleven. Dat ik, ik hoor dat je eerder, of de gast daarvoor was... iemand die zoekt naar... Uh, investerings. Uh, uh, u, u weet een land. En ik. ik weet een land. Ga maar investeren in Tunesië. Ik dank Sorry. u wel voor uw komst. Oké, okay, dank u wel. Drie sushi. Oké, okay, bedankt. Het is vijf voor twaalf. Medewerkers van een rioleringsbedrijf in Amsterdam kregen gisteren de schrik van hun leven. toen ze in een put op een bedrijventerrein iets vonden dat verdacht veel op een lijk leek. De politie bevestigde vandaag dat het inderdaad om een stoffelijk overschot ging. Paul is van Rio Service Today Service in Amsterdam. Goedenavond. Worden er vaker lijken in het Amsterdamse riool gevonden? Nee, gelukkig niet. Uh, dat zijn uh, verschillende dingen als je het moet tegenkomen. Dus uh, nee. Het is een... Ik heb wel gehoord dat het uh, twee jaar geleden in Almere is gebeurd, een keertje. Maar er was een, uh, een afrekening in het criminele circuit, begreep ik. Maar ik zelf heb het gelukkig nooit meegemaakt. Het is wel een slimme bergplaats voor een stoffelijk overschot, hè, het riool. Ja, het is op zich wel een, uh, een goede plek, want het gaat eens in de zoveel tijd zo'n luid open, zo'n zo'n put. En ja, met al die afvalstoffen en gassen gaat er in principe een stof wat overschot. Dat zou dus, ja, in principe snel weggaan. Een goede plek om het te laten verdwenen. Uh, ja en ja, nee, aan de ene kant als je zoiets instopt, dan krijg je natuurlijk ophoping van vuil. Waardoor je heel gauw verstoppingen krijgt. Dus dan zou je het theoretisch ook weer uh, gauw vinden. Het blijft geen plek natuurlijk of zoiets. Wat is het gekste, Paul, wat je zelf al eens gevonden hebt in het riool? Nou, dat is niet zo speculair als dat hoor. Dat is, uh, ik heb een keer uh, 100 schuldig gevonden in het riool. En een keer een Rolex. En wat doe je dan als je een Rolex vindt of een briefje van 100? Nou uh, ja, uh, klinkt raar. Dat zijn allemaal Nederlanders. Dan duiken ze erin om, om het te pakken. En hou je het dan zelf of dat niet? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Uh, Die 100 schuld heb ik, of die 100 euro die heb ik uh, dan wel gehouden. Maar die Rolex die was echt op een eigen trein. Dus ze hebben niks aan de eigenaar teruggegeven. Wat hoop je nog een keer aan te treffen bij je werk in het riool? Goudzaaf. Ik help het je op. Dat het ik nooit, dat het nooit moet En Bedankt voor dit gesprek. Paul van Real Service Today. En dit was met het oog op morgen op deze zaterdagavond. Morgen zit hier John Jans van Gade. Straks de overnachting bij BNN. Daar praten ze vanuit het College Hotel in Amsterdam. Altijd met bekende Nederlanders over hun daden, dromen en passies. Um, ja, morgen dus weer in de oog. En, uh, Suriname, kan je niet loslaten. Suriname, kan je niet loslaten.